Avonturen van een muis in de sneeuw Het was winter en de aarde was bedekt met een dikke laag sneeuw. Hoog in de lucht vloog een uil. Eerst vloog hij over de witte bossen, toen over de witte velden en daarna over de witte daken van de huizen. In een van zijn poten hield hij een kleine bruine muis. De muis trilde van angst. Maar hij trilde niet alleen omdat hij bang was, ook omdat hij het heel erg koud had. Opeens moest de muis heel hard niezen. De uil schrok daar zo van dat hij de muis liet vallen. De muis viel zuizend naar beneden. Maar gelukkig kon hij zich nog net vastgrijpen aan een net vol noten... dat iemand in een hulstboom had opgehangen voor de vogels. Oei! Dat noem ik nog eens geluk hebben, piepte de muis. Ik ben ontsnapt aan de uil en nu kan ik mijn buikje rondeten aan die heerlijke noten. Hij knaagde met zijn scherpe muisentandjes een gat in het net en haalde er een noot uit die hij lekker begon op te peuselen. Buiten op een vensterbank van het huis zat een zwarte kat... Toen hij de muis aan het net met noten zag hangen, stond hij langzaam op en begon zijn nagels te scherpen aan de vensterbank. Die muis zal het niet lang volhouden daar. En als hij naar beneden valt, dan heb ik hem zo te pakken, zei hij tegen zichzelf. De uil, die op de tak van een boom was gaan zitten, keek met zijn ronde gele ogen naar de zwarte kat en wachtte af wat er zou gebeuren. De kleine bruine muis had nog maar drie noten gegeten... toen hij voelde dat hij zich niet veel langer aan het net kon vasthouden. En hij durfde ook niet langs de takken naar beneden te klimmen... want hij had gemerkt dat hulstbladeren heel scherpe punten hebben. Hij haalde diep adem en... liet zich toen zomaar vallen. De kat sprong op de muis af. Maar de muis was opgesprongen en rende naar een grote hoop sneeuw. Hij begon te graven en sloeg met zijn pootjes de sneeuw naar achteren, precies tegen de snorharen en in de ogen van de kat. De kat blies van boosheid en veegde de sneeuw weg. Toen hij weer opkeek, was de muis al in de sneeuw verdwenen. De kat liep toen maar weer terug naar de vensterbank. De muis voelde zich in zijn holletje onder de sneeuw heel veilig ik had nooit gedacht dat een hol in de sneeuw zo warm en gezellig kon zijn, piepte hij zachtjes. Ik zal wel zien wat er verder gebeurt. De kat had intussen de uil in de boom ontdekt. Een kat is het slimste dier dat er bestaat, riep hij plagerig naar de uil. Ik verzin heus wel iets om die rare muis uit zijn hol te lokken. En als hij naar buiten komt, dan jaag ik hem alle kanten op. En als ik daar genoeg van heb, dan zal ik hem laten merken wie de baas is. De uil zei niets terug, maar hij dacht. Die kat denkt dat u zo slim is, maar een uil is veel slimmer. Als de muis tevoorschijn komt, vlieg ik erop af en grijp hem. Dan neem ik hem mee naar mijn boom en dan zullen we wel eens zien. De kat liep naar de sneeuwhoop en zei zachtjes. Ben je daar, kleine muis? Kun je me horen? Als je uit de sneeuw komt... moet je onder het hek doorkruipen... naar de tuin van de buren. Die hebben allemaal lekker eten voor de vogels gestrooid. Maiskorrels en noten en kaas. Daar houd je wel van, hè, muis. Of heb je geen honger? De muis had die dag alleen maar twee bessen en de drie noten gegeten en hij had zo'n honger dat zijn maag knorde. Maar hij begreep heel goed dat er twee vijanden op hem wachten die ook honger hadden. De uil met zijn grote gele ogen en zijn scherpe snavel en de kat met zijn grote gele ogen en zijn scherpe klauwen. Allebei zouden ze proberen hem te vangen en een van de twee zou hem zeker te pakken krijgen als hij tevoorschijn kwam. Hij dacht aan het lekkere stuk kaas en zuchtte. Maar toen zei hij tegen zichzelf, ik wacht rustig af. Die kat en die uil kunnen daar niet dagenlang op me blijven wachten. Op datzelfde ogenblik kwamen er twee jongens aanrennen. De uil zag hen het eerst. Hij krijste en hij vloog weg. De jongens stopten bij het tuinhek. Een van hen pakte een handvol sneeuw. Toen de kat dat zag, begon hij te miauwen en sprong op de vensterbank. De jongen maakte een grote sneeuwbal en gooide die over het tuinhek. Ik kan veel verder gooien, riep de andere jongen. Hij bukte zich en pakte een handvol sneeuw van de grote sneeuwhoop. En in die handvol sneeuw zat de kleine bruine muis. Maar dat wist de jongen natuurlijk niet. De muis voelde dat de sneeuw dicht tegen zijn lijf werd aangedrukt. En even later zuiste hij door de lucht. En met een reuze plof kwam hij tussen de uiteenspattende sneeuw op de grond. Zijn staartje en snorharen trilden ervan. De jongens zagen niets en holden lachend verder. De muis kroop voorzichtig tevoorschijn. Hij was een beetje duizelig. Eerst voelde hij of hij niets gebroken had... En daarna schudde hij de sneeuw van zijn snorharen. Hij haalde diep adem en rook de geur van vette kaas. Hij keek om zich heen en ja hoor, vlak naast hem, half onder de sneeuw... lag het grote stuk kaas waarover de kat had verteld. Het is niet te geloven, piepte de muis. Ik heb vandaag een heleboel van de wereld gezien... Witte bossen, witte velden en witte daken van huizen. Ik heb noten uit een netje gegeten en ik heb een ho in de sneeuw gegraven. Ik heb rondgevlogen aan de poten van de uil en ik heb in een sneeuwbal door de lucht gereisd. Straks ga ik een plekje zoeken om te slapen, maar eerst eet ik dit stuk kaas op. En het smaakte heerlijk, want van zoveel avonturen op één dag... Zou elke muis toch honger krijgen?